Ismael de Bruin met het NOS journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado mogelijk gaat meepraten over de toekomst van Venezuela. Volgens hem komt Machado komende dinsdag of woensdag naar Washington voor een ontmoeting. Machado kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede, die Trump ook graag had willen krijgen. In het Witte Huis sprak Trump ook met bestuurders van oliebedrijven. Hij zei dat Amerika besluit welke landen actief mogen zijn in Venezuela omdat in het noorden Code Oranje geldt, tot deze ochtend 9 uur blijft in Groningen een aantal N-wegen afgesloten. De Eemshavenweg N46 en ook de N33 tussen Zuidbroek en Delfseil. Volgens Rijkswaterstaat was het lastig om deze weg sneeuwvrij te maken door de sneeuwjacht. De provincie bekijkt bij daglicht of de wegen weer open kunnen. Verder zegt de provincie Groningen dat op de provinciale fietspaden nu niet meer wordt gestrooid of geschoven. Vanwege Code Oranje heeft vervoerder Q-bus besloten om de bussen in Groningen en Friesland voorlopig nog niet te laten rijden. In Groningen blijven de bussen tot zeker 9 uur binnen, in Friesland tot 11 uur. De afgelopen dag reed Q-bus ook niet in het noorden vanwege het winterweer. Behalve voor Groningen en Friesland geldt Code Oranje ook voor de Waddeneilanden. Het is dus nog onzeker of de bussen daar weer gaan rijden. De Nederlandse schaker Eline Roebers is Europees kampioen blitzschaken geworden. De 19-jarige Roebers versloeg in Monaco in de laatste speelronde de Georgische Bella Jotanasvili. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vrouw een Europese titel in het snelschaken verovert. Dan het weer. Af en toe sneeuw. Op steeds meer plaatsen gaat het vriezen en kan het heel glad zijn. Het koelt af naar min 1 tot min 6 graden. In Friesland, Groningen en op de Wadden geldt dus code oranje tot 9 uur vanochtend. In de rest van het land geldt code geel. In de ochtend in het zuiden nog sneeuw. Vanuit het noorden wordt het droog. Het blijft vandaag licht vriezen. En dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 I'm see Voorzitter van Zandvoort, dit is ZFM. No In my head I can't awaken the day you blow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 They need a dog pound. Hundred models getting faded in the compound. uit Zandvoort ZFM I'm uh -huh.